1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Gerdi Geersing is specialist talentontwikkeling. en helpt een van onze luisteraars zometeen met een vraag over werk. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. De gevonden lichamen in Spanje zijn waarschijnlijk van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Willem Holleder is opgepakt bij een groot onderzoek door het Openbaar Ministerie... en meer dan 350 arrestaties bij protesten in Parijs gisteravond tegen het homohuwelijk. Vanmiddag is het zonnig, er zijn ook wat stapelwolken, het blijft wel droog. Het wordt 16 graden aan zee en het kan zo'n 19 graden in het binnenland worden. Morgen wordt het nog iets warmer, de dag begint morgen zonnig... maar later is er weer meer kans op regen en onweer... en vanaf woensdag is het weer wisselvalliger en koel cool met 15 graden en wat buien. Nog altijd veel onduidelijk over wat er nou is gebeurd... met Ingrid Visser en Lodewijk Severijn in Spanje. Vanochtend, uh, gisteravond moet ik eigenlijk zeggen... werden in de buurt van, uh, van Murcia twee lichamen gevonden. Vermoedelijk van uh, Severijn en Visser. Maar zeker is dat nog altijd niet. Om 11 uur vanochtend gaf de politie in Spanje een persconferentie. Correspondent Jessica van Spengen nu aan de lijn. Jessica, jij hebt nieuwe informatie in deze zaak. Wat weet jij? Wat we begrepen hebben van de politie is dat er vrijdagavond al een inval is gedaan in een appartement in een dorpje ook buiten Moersia. Niet in het dorpje waar uiteindelijk de lichamen nu zijn gevonden. Maar in het appartement zijn sporen aangetroffen van een geweldsmisdrijf. Wat precies is gevonden wil de politie opnieuw niet zeggen. Maar in ieder geval wel dat daar een uh, geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden. Daarna is er een Spanjaard opgepakt. En tot nu toe is dat ook de enige verdachte die is opgepakt. Uh, die zou er iets mee te maken hebben. Um, en hij zou waarschijnlijk informatie hebben gegeven... waardoor de politie is gaan zoeken op de plek waar uiteindelijk de lichamen zijn gevonden. Ja, ja niet twee arrestaties was we vanochtend dus hebben we wel Maar één arrestatie uh, vrijdag al gedaan. Uh, en, en de politie is toen gaan zoeken, gisteravond, ergens in... in in de buurt van moesia een dorpje in de, in de buurt van moesia in, in een boomgaard of zo hè ja, dat klopt. De, de, de politie is gaan zoeken. Zou zelfs volgens lokale media hebben moeten graven om de lichaam naar boven te krijgen. Bij een huis waarbij ook een boomgaard is. En er wordt nu ook onderzocht, zo heb ik begrepen, wat de relatie is tussen Ingrid en Lodewijk. In ieder geval tussen de slachtoffers die daar zijn gevonden. En het huis daar, wat daarbij staat. Ja. En dat is iets wat, ik, wat, wat er nu nog wordt 100% zeker zijn ze er nog niet van dat het hier om, om, om Lodewijk Severijn en Ingrid Visser gaat. Uh, maar hoogstwaarschijnlijk is het wel, want, want de familie in Nederland is, is vannacht door de Spaanse politie ook ingelicht. Hè? Ja, de familie is vannacht uh, op de hoogte gebracht via de telefoon uh, door de politie dat er in ieder geval twee lichamen zijn gevonden. De politie gaf al eerder aan het is een man en een vrouw, maar uh, er is dus inderdaad sprake van een geweldsmisdrijf. En de lichamen moeten nog verder onderzocht worden omdat de identificatie op dit moment nog wat lastig is. Dus er wordt nog verder onderzocht en dan uh, moet er duidelijkheid komen over om wie dit nu gaat en of het inderdaad gaat om Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Dat is helder. Jessica van Spengen, uh, de lijn is niet helemaal lekker... maar dat komt ook omdat jij nog onderweg bent naar Moesja... daar bijna bent, uh, bent gearriveerd. Dat zeg ik maar even bij... Uh, voor de mensen die denken, wat klinkt dat uh, wat waanzig. Ik, uh, ik dank je wel. Jessica van Spengen vanuit Spanje was dat. Willem Holleder is vanochtend bij een actie van het Openbaar Ministerie aangehouden. Het OM heeft uh, verschillende invallen gedaan. Dat gebeurde onder andere in Amsterdam en in Hilversum. Robert Bas, onze justitieverslaggever. Robert, uh, is intussen al duidelijk waar Holleder is aangehouden? Nee, dat wil het openbaar ministerie nog niets over zeggen. Pas in de loop van de middag komen ze met meer mededelingen. Dat komt ook omdat de actie nog steeds aan de gang is. En op verschillende plekken, uh, onder andere in Amsterdam... maar ook hier in Hilversum en in Beverwijk... zijn er uh, nog huiszoekingen gaande. Uh, we weten wat dat een aantal mensen is aangehouden. Willem Holleder is, zoals wij begrijpen, niet de hoofdverdachte. Mm -hmm. Dat is ene Denny K. En bij het grote publiek niet zo bekend. Maar in kringen van Justitie wordt hij al jaren gezien als de grote man achter de schermen bij de georganiseerde criminaliteit. Dus ze, ze willen niet zeggen waar Holleder is aangehouden. Ook geen details over waar hij dan van verdacht wordt. Ook al is het geen hoofdverdachte, maar daar zeggen ze niks over. Nee, nee. Het enige wat het Openbaar Ministerie zegt, het gaat om een hele grote actie tegen de georganiseerde criminaliteit. Nou ja, een van die adressen waar een huiszoeking plaatsvindt op dit moment, dat is de Diamantbeurs in Amsterdam-Zuidoost. Dat lijkt erop te duiden dat uh, de, degenen die nu opgepakt zijn, onder andere verdacht zijn van het witwassen. Uh, er zal ongetwijfeld ook sprake zijn van drugs, maar in, in, in welke hoeveelheden, dat weten we niet. Uh, alleen die Denika, dat was wel iemand die het Openbaar Ministerie al heel lang in het vizier had. Een van de andere verdachten die is aangehouden is Dick Vee. Uh, uh, iets meer bekend bij het publiek, omdat hij uh, recentelijk nog ruzie heeft gehad... met Willem Holleder op een terras, en daar Willem Holleder een gebroken kaak heeft geslagen. Uh, die ruzie was inmiddels alweer bijgelegd. En ook Dick V is aangehouden en de adressen in Beverwijk... waar onder andere je huiszoekingen zijn op dit moment... dat ze gaan op sportscholen die onder andere van Dick V zijn. Hmm, en wat het Openbaar Ministerie dan exact zoekt, is, uh, ja, is dat administratie, is dat papierwerk of zo? Ja, van alles. Uh, administratie neemt ze in beslag. Maar ik sta hier in heel veel. bij een hele dure uh, ja, appartement. In een soort villa. wat gehuurd wordt door één van de dag. blijkelijk. En uh, ik begreep dat er een grote verhuiswagen. alles in beslag wordt genomen. wat in het pand gevonden wordt. Dus dat betekent ook waarschijnlijk dat ze bij voorbaat al alles in beslag nemen... dat het wat enige waarde heeft, schilderijen bijvoorbeeld... om dat op de criminelen te kunnen afpakken... op het moment dat er een strafzaak is gekomen en ze beoordeels kunnen zijn. Later vandaag meer mededelingen van het Openbaar Ministerie. Voor dit moment dankjewel. Robert Bas. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. In Parijs zijn gisteravond meer dan 350 mensen aangehouden... bij een protest tegen het homohuwelijk. De Betoging liep uit op oprellen, werd met flessen en rookbommen gegooid... en zeker vier agenten, een fotograaf en één betoger raakten gewond... bij al die ongeregeldheden. Volgens de Franse politie waren er ongeveer 150.000 mensen op de been. President Hollande tekende op 18 mei een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Veel Fransen hebben daar moeite mee. Onder meer de conservatieve partij UMP... Volgens minister Wals zitten extreemrechtse groepen... achter het geweld van gisteravond. Hij zegt dat er ruim 350 arrestanten als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Twee vliegtuigen die in november parallel aan elkaar op Schiphol landen... vlogen te dicht bij elkaar. Maar er was geen sprake van een bijna-botsing... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een onderzoek. De vliegtuigen van KLM en Garuda vlogen op 13 november op elkaar af... en draaiden daarna richting Polderbaan en Zwanenburgbaan... die parallel aan elkaar liggen. Toen de toestellen naast elkaar vlogen, was de onderlinge afstand 1,1 kilometer. En zo dicht bij elkaar vliegen mag niet. Maar er is geen sprake geweest van botsingsgevaar, zegt de onderzoeksraad. Volgens het rapport vlogen de vliegtuigen te dicht bij elkaar door een fout van de luchtverkeersleiding. In Brussel praten de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU over de burgeroorlog in Syrië. Groot-Brittannië en Frankrijk willen een versoepeling van het wapenembargo. Volgens de Britse minister Heek is dat belangrijk om de regering van Assad aan de onderhandelingstafel te dwingen. In our view, it's important to show that we are prepared to amend our arms embargo uh, so that the Assad regime gets a clear signal that it has to negotiate seriously. Uh, therefore, for us, uh, amending the embargo is, is part of supporting the, the diplomatic work and trying to bring about a political solution. Uh, we also have to think about what is happening to people in, in Syria. How long can we go on? Met mensen die alle wapens hebben die ooit zijn geïnvesteerd, op hen laten vallen. Terwijl de meeste mensen hun middelen niet hebben om zichzelf te verdedigen. De Britse minister Heek was dat. We moeten ook denken aan de mensen in Syrië, zei hoe lang kunnen we nog toestaan dat ze bestookt worden met elk mogelijk wapen... terwijl ze zichzelf niet kunnen verdedigen? En daarmee zinspeelt Heek op het mogelijk zelfs leveren van wapens aan de opstandelingen. Andere landen, zoals Nederland, zijn daar geen voorstander van. Maar minister Timmermans liet toch wat ruimte voor het deels verlichten van het wapenembargo. Wat ik wil is dat de Europese Unie een embargo houdt... Eh, en wellicht met wat verlichting hier en daar... zodat eh, ook alle partijen in het conflict weten...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 Zwangere vrouwen in Brazilië die meedoen aan moeders voor moeders zijn jarenlang misleid. De hormonen uit hun urine zouden worden gebruikt om andere vrouwen te helpen met het krijgen van een kind. Maar in werkelijkheid gebruikt het farmaceutische bedrijf MSD de hormonen uit hun urine voor een vruchtbaarheidsmiddel voor varkens. Een woordvoerder van MSD, het voormalige Organon in Os, geeft toe dat dit in Brazilië is gebeurd. Uh, het klopt dat uh, de dames die meededen aan het uh, programma... niet volledig waren geïnformeerd. We hebben ingezien dat dat niet de goede manier van, uh, van communiceren is. En daarom zijn we al drie jaar geleden hiermee uh, gestopt. En MSD hoopt dat zwangere vrouwen door deze affaire... niet worden afgeschrikt om in de toekomst urine af te staan. Nou, Dat zou heel erg jammer zijn, want zoals ik al zei... wordt alle ingezamelde urine van de afgelopen jaren... en ook de urine die nu wordt ingezameld... Uh, gebruikt voor het doel waar, waarover wij ook communiceren. Namelijk voor het maken van een uh, geneesmiddel... Uh, dat uh, helpt bij vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen. Sport. Een uur geleden stond hij nog op de baan. En inmiddels is hij door naar de tweede ronde van Roland Garros. Igor Seisling. hij won op het oog eenvoudig van Meltzer uit uh, Oostenrijk. Maar was het inderdaad ook zo simpel? Uh, Simpel, ja, dat is misschien iets te veel gezegd. Maar Igor Sijsling speelde gewoon een geweldige partij. Hè, en heeft uh, verdiend gewonnen. Want als je kijkt naar Jurgen Meltzer. Ja, die stond hier in 2010 gewoon nog in de halve finale. Die staat al jaren, al, al tien jaar in de, in de top 100. Hij heeft in de top 8 van de wereld gestaan. Of is 8 geweest van de wereld. En staat nog altijd 25 plaatsen hoger dan Igor Sijsling op de wereldranglijst. Een jongen met heel veel ervaring. Ja, en als je dan ziet wat Igor Sijsling daar vandaag tegen, uh, tegenover stelde. Het ja, zal Zegt, hij kwam met veel vertrouwen naar Parijs toe. Want hij heeft een goed resultaat geboekt in Düsseldorf. Een graveltoernooi toernooi voorafgaand aan Parijs. Ja, die lijn trekt hij gewoon hier in Parijs door. Ja. En hij heeft dus dik verdiend gewonnen. 6-4, 6-3 en 6-2. Ja, dat zijn heel duidelijke cijfers. Zijn service liep fantastisch. hij sloeg heel veel winners. Ja, en dus is het mooi om te zien dat, dat Zijsling in goede doen is. Dat hij die lijn door heeft getrokken van Düsseldorf. En hij staat dus dik verdiend in de tweede ronde. Hartstikke mooi. Ook uh, tweede Nederlander vanmiddag in actie. Robin Haasen speelt tegen uh, de, Frans, de Schepper, zeg je dat zo gewoon? op zijn Frans? De Schepper, ja. Hij heeft de een, een Belgische vader. Oh, ja, hij heeft okay. een Belgische vader, vandaar dat, dat je gewoon zegt inderdaad uh, Kenny de Schepper. Dat, ja. is een, dat is een mooie loting voor Robin Haasen, die nogal eens pech heeft gehad, vooral uh, tijdens Grand Slam toernooien. Ja, Dat hij dan in de eerste ronde tegen Andy Roddick aanliep of Andy Murray of Juan Martin del Potro. En nu treft hij een, wel een, een, een lastige speler, een, een beetje die een beetje alles of niet speelt. Een lange jongen, uh, dik twee meter, goede service, Linkshand. Speler. Maar uh, ja, Hazem moet uitgaan van zijn eigen kracht. Ook hij heeft vertrouwen getankt de afgelopen weken tijdens uh, Graffel toernooien. Staat goed te spelen. Doet het goed in de trainingen, zegt hij zelf. Dus ja, met dan zo'n loting, zo'n zo zo Kenny de Schepper. Ja, dat moet hij gewoon. En Hazem heeft de ambitie om hè, richting de top 30 te gaan. Ja, dan zal je dit soort wedstrijden zal je gewoon moeten winnen. Met Igor Sijsling als voorbeeld uh, laten we hopen dat het hem net zo goed afgaat. Robin Haas vanmiddag. Dankjewel, Mark Brasser. Voetbalclub VVV Venlo stapt over op kunstgras. De net gedegradeerde club laat volgende maand de grasmat in het stadion de koel vervangen. Afgelopen maanden heeft het veld ernstig te lijden gehad onder de weersomstandigheden. Het veld moest steeds sneeuw en ijs vrijgemaakt worden. En de club hoopt dat dat door het aanleggen van het kunstgras tot het verleden behoort. Het is 14 minuten over 1 Dennis Moornu nu met verkeersinformatie. Dennis. Goedemiddag. Bij Utrecht loopt het vast. Want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A12 naar Den Haag. Voor het knooppunt Rijn staat 2 kilometer en is de rechterreis zo dicht. En daardoor loopt het weer vast bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Voor het knooppunt Lunette 2 kilometer. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De gevonden lichamen in Spanje zijn waarschijnlijk van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Willem Holleder is vanochtend opgepakt bij een groot onderzoek door het Openbaar Ministerie. Meer bijzonderheden volgen daarover later vanmiddag. En in Parijs zijn gisteravond meer dan 350 mensen gearresteerd bij protesten tegen het homohuwelijk. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de Manas rubriek De Werkplaats. Met vragen over werk gaat het zo meteen over talentontwikkeling. Gerdy Geersing, expert op dat gebied, geeft antwoord op de vraag van luisteraar Annelieke Hoijmans. In de praktijk, onze reportageserie die gaat deze week over de wereld van de kinderopvang. Er vliegen daar steeds meer mensen uit.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 In de maandagse rubriek De Werkplaats helpen we luisteraars met al hun vragen over werk. Daarvoor staat een team van experts klaar. Vandaag is dat psycholoog en ondernemer Gerdy Geersing van N-Talent. Een bedrijf dat mensen helpt bij talentontwikkeling. Gerdy Geersing, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Jouw bedrijf N-Talent richt zich op de naam, zegt het al, talent. Hoe belangrijk is dat? Ja, heel, heel erg belangrijk. Zeker uh, tegenwoordig, nu uh, banen eigenlijk niet meer zeker zijn en mensen in, ja, steeds meer onzekerheid hebben ook uh, in hun werk. Is het heel belangrijk dat je uit kunt gaan van jezelf en van je eigen talenten. Dus He uh, het wordt alleen maar belangrijker. Heeft talent een rol gespeeld in jouw eigen carrière? Ja, zeer. Ja. Ik, uh, ik moet natuurlijk zelf ook wel het goede voorbeeld geven hè, met uh, zo'n bedrijf. Wat is jouw maar talent? Uh, mijn talent is uh, nou, aan de ene kant het psycholoog zijn... maar aan de andere kant ook uh, creatief zijn en ondernemen. En de kansen zien. Ja, en dat zat er al als klein uh, geradje in. <laughs> ja, dat zat er eigenlijk uh, van jongs af aan al behoorlijk in, ja. Oké. Okay. Ja. Um, met wat voor vragen op werkgebied kloppen mensen nou bij jou aan? Ja, nou vooral mensen die, um, die, nou ja, die zicht willen krijgen op van wat past nou bij mij. En uh, waar liggen nou eigenlijk mijn talenten en hoe kan ik die het beste inzetten? En uh, dat kan zijn omdat ze zijn vastgelopen, echt. Maar het kan ook gewoon zijn omdat ze denken van... nou, het is een onzekere tijd. Er gaat van alles gebeuren bij mij in de organisatie. En ik wil misschien wel iets anders gaan doen. Laat ik me maar eens eventjes gaan bezinnen hierop. Ja. Vandaag heb jij onze luisteraar Annelieke Hoijmans uh, geholpen. Uh, ze werkt nu als zelfstandig ondernemer... maar is ook uh, op zoek naar een parttime baan in loondienst... omdat ze wel erg zenuwachtig wordt van het binnenhalen van al die opdrachten. Of dat wel uh, genoeg uh, lukt. En haar vraag is dan ook, op wat voor banen moet ik nu focussen. Ja. Is dat ja. een vraag waar jij wat mee kan? Ja, zeker. En uh, nou ja, wat ik ben vanochtend uitgebreid met haar in gesprek geweest. En uh, ja, dan begin je natuurlijk eerst wel te kijken met van waar liggen nou precies jouw talenten. En die zijn op zich bij Annelieken waren die wel best wel helder. Maar door daar toch nog weer eens even scherper naar te kijken en op te focussen en ook een beetje creatief te kijken naar van wat kun je daar nu allemaal mee op de huidige arbeidsmarkt? Uh, ja, uh, kun, zijn we denk ik wel tot een aantal nieuwe richtingen voor haar gekomen. Want je hebt een talentonderzoekje eigenlijk bij haar gedaan, een verkorte ja. traject eigenlijk. Hoe is dat? teruggaan? Ja, ik heb haar eigenlijk een beetje laten proeven aan wat wij dan een talentassessment noemen. En daarin gaan we uitgebreid met mensen in gesprek, maar leggen we ze ook gewoon een aantal uh, testen voor. Psychologische testen op het gebied van uh, persoonlijke eigenschappen, en interesses en werkvoorkeuren. En we laten ze allerlei talentopdrachten doen. Vaak geven ze ook uh, gewoon nog een van ons, wij, wij, wij geven ook boeken uit. Dus dan uh, geven we ze ook zo'n boek mee, daar kunnen ze dan zelf nog mee aan de slag. En met Annelieke heb ik eigenlijk zo'n gesprek gevoerd. En ik had haar vooraf al een paar van die vragenlijsten uh, gemeld. Dus dat had ze al gemaakt. En op basis daarvan konden we toen heel goed uh, puzzelen... wat er bij haar zou kunnen passen. Ja. Annelieke Hoormans is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, je hebt ons geschreven omdat je heel graag een, een part-time baan in loondienst wil. Naast je werk dus als zelfstandig ondernemer. Wat, wat doe je eigenlijk nu dan? Uh, ik heb de afgelopen tien jaar gewerkt als uh, docent NT2. Ik geef dus uh, les aan, uh, uh, Nederlandse les aan uh, buitenlandse mensen... En ik, uh, ik, ik ben ook een beeldend kunstenaar en illustrator. En op beide terreinen is uh, momenteel uh, ja, heel, is het heel moeilijk om aan uh, opdrachten te komen. Ja. Dus ja, ik heb uh, te weinig werk. En je zou daar dus wel iets bij willen. Um, ja, ja. waar, waar moeten we dan aan denken eigenlijk? Uh, ja, ik, uh, dat is inderdaad de vraag. Van wat, uh, wat kan je dan gaan doen? En uh, ik, ik zit ook te denken van misschien moet ik wel gewoon een hele andere richting op met, uh, met mijn werk. Uh, ja, in loondienst iets. En ja, ik uh, door middel van de vragen met uh, Gerdi uh, zijn we ook wel tot een, uh, uh, tot een aantal uh, richtingen gekomen ja. waar ik uh, naar zou kunnen kijken. Bijvoorbeeld uh, uh, coachende uh, beroepen. Uh, dat zou wel goed bij mij passen. Waarbij ik bijvoorbeeld uh, mensen individueel begeleid. Uh, uh, op creatief vlak uh, zou ik nog kunnen kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, DTP of. Uh, ja, dat soort dingen. Ja. Daar had jij zelf nog nooit aan gedacht, aan deze richtingen? Uh, nou, dat, dat coachen, ja, daar heb ik wel ook aan gedacht. Dat uh, ik, ik uh, ja, dus het, is ook, het komt ook niet helemaal als een verrassing. Het is ook wel een soort van, uh, ja, misschien wel een bevestiging. Van, hé, hey, uh, daar zou ik naar kunnen kijken. Ja. want het, ja. is, het, het is dus niet zo dat door die testjes, die je zei net beschreef... Uh, dat daar ineens een totaal andere kijk op, op iets uh, naar voren is gekomen? Dat, dat dan weer niet? Nou, er komen niet hele vreemde beroepen uit waar ik nog nooit aan gedacht heb. Dat niet. Het is ook wel ja, meer van, ja, ja, het is een bevestiging van wat ik inderdaad zou kunnen... En, en, en dat is op zich prettig natuurlijk, dat je dat nu als steuntje in de rug hebt. Ja, dat is waar. Het is ook wel goed om nog eens een keer te horen van waar je sterke kanten liggen. Dat je daar ook uh, met iemand, uh, ja, dat je dat duidelijk uh, nog eens even duidelijk krijgt. Ja. Gelijk al ja. allerlei advertenties en zo erbij gezocht waar je op gaat schrijven nu. Nou, daar ga ik in ieder geval de komende tijd uh, hard mee aan de slag. Ja. Oké. Okay. Uh, ja. dank, dank dat je even aan de telefoon kwam, Annelieke Hoijmans. Uh, ja, zeg maar, graag ja, de, de case van deze, deze middag. Uh, ik praat er nog even door met psycholoog en ondernemer Gerdy Geersing... van dat bedrijf En Talent. Uh, ja, zij weet nu intussen wat meer waar haar talenten liggen. Uh, maar vindt ze nu ook makkelijker een baan? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ja, nou ik denk wel dat door dat ze wat, wat scherper zicht heeft gekregen op haar talenten en wat ze daar allemaal mee kan, dat je meer kans maakt op de arbeidsmarkt. Het is een beetje een misvatting dat mensen denken dat, uh, dat het uh, in deze tijd nodig is om maar overal op te gaan reageren, ook als het niet bij je past. Want uiteindelijk uh, loop je daar dan toch in vast. Je ja. bent dan gewoon toch minder effectief. En dan heb je wel en... de teleurstelling dat je weer bent ja. afgewezen. Nou ja, precies. En dat merkte je bij Annelieke ook wel een beetje. Van dat, dat juist doordat ze nu even weer scherp voor ogen heeft van daar liggen mijn talenten. En ik heb met haar ook wel heel breed gekeken van hoe kan je dat nou verder inzetten. He, dus echt wel wat meer mogelijkheden dan waar ze zelf nog naar keek. En dan biedt dat inderdaad ook weer motivatie om verder te gaan zoeken. Ja. Gedi, heb jij een paar algemene tips voor mensen thuis hè, die dus, uh, je ja, die, die ook mee worstelen. En uh, ja. Ja, die, die dus daar misschien een beetje mee op weg geholpen kunnen worden. Ja, nou wat misschien ook naar aanleiding van Annelieke nog even over dat werk zoeken, wel een belangrijke tip is, is dat ik merk dat heel veel mensen uh, toch nog een beetje op de ouderwetse manier op zoek zijn naar werk. En dat ze uh, vooral uh, nou, uh, reageren op vacatures of dat ze open sollicitatiebrieven gaan schrijven, terwijl alles gaat eigenlijk tegenwoordig via netwerken. En uh, het is heel belangrijk dat je vooral dus goed zicht hebt... op waar je talenten liggen en wat je te bieden hebt en waar jij goed in bent. En dat je dan op zoek gaat naar uh, organisaties, functiemogelijkheden... Uh, uh, mensen in organisaties waar je eens even mee kunt praten daarover. Ja. En vaak zijn de mensen die het werk doen wat jij uh, wilt gaan doen... die weten het beste waar ook de vacatures zijn. Ja, dus, dus in ieder geval niet meer thuis gaan zitten en alleen maar advertenties uh, nee. uh, nabellen... en vullen, invullen, uh, maar gewoon uh, de hort op en onder de mensen geraken... Ja. En ver, verder las ik in dat boekje, want dat hebben we hier toevallig. Ik heb hem net ook even opgehouden voor de webcam. Uh, daar ah, staat ook leuk. In, er staat ook in uh, bijvoorbeeld dat je na moet denken over op, op, op momenten waarop je inspiratie uithaalt. Precies, uh, ja. het, omdat dat dan ook een richting kan aangeven. Ja. Nou, als het echt gaat om uh, wat meer beeld te krijgen van wat zijn nou mijn talenten, dan is het beste om eens even na te gaan bij jezelf. Van nou, welk moment in mijn werk of in mijn studie haalde ik nou echt heel veel voldoening of tevredenheid? Of was ik heel trots op wat ik deed? En, um, nou, en toen paste je dan eigenlijk je talenten toe. Vaak zijn dat de momenten waarop mensen hun talenten gewoon het beste toepassen. En door die momenten weer even naar boven te halen kun je je talenten in kaart brengen. En, en misschien ook gewoon uh, je eigen grenzen die je altijd in je hoofd hebt uh, uh, ja, gezet... Uh, om die maar eens even overboord te gooien. Uh, ja, nou het is wel goed om inderdaad niet te, uh, meteen in beperkingen te denken. Hè. Ga uit van wat er wel is. Dat is ook heel erg onze filosofie. Van ga uit van waar je goed in bent, wat je leuk vindt. En inderdaad wat er wel is en probeer daarop aan te sluiten. In plaats van gelijk te denken van uh, dit kan niet. Ik zie ook veel mensen nu die heel erg proberen vast te houden aan de zekerheid van werk. Terwijl ja, dat is in deze tijd gewoon niet zo heel realistisch. En uh, ja, door, door dat soort uh, grenzen inderdaad een beetje op te rekken, uh, ontstaan er mogelijkheden. Ja, uh, jij zegt eigenlijk een van jouw belangrijkste stelregels is: werk in privé niet meer gescheiden houden. Dus je nee. moet eigenlijk kijken wat, wat je gewoon heel leuk vindt, privé, hobby, misschien werk veel. En ja. dat je daar iets met je voor je werk ook mee kan. Ja, nou ja, het is een combinatie inderdaad. Vaak zijn, liggen je talenten, uh, die, die, die gebruik je niet alleen in je werk. Die doe je ook uh, daar doe je ook privé iets mee. En dat zijn ook, is ook een goede manier om na te gaan van wat zijn die talenten dan? Om gewoon eens te kijken van wat zijn nou de situaties waar je echt naar uitkijkt of waar je echt van kunt genieten. Vaak ben je dan je talenten aan het toepassen. En ja, Werk en privé gaat tegenwoordig steeds meer door elkaar heen lopen. Hè. Dat komt ook door alle digitale middelen die we nu hebben... met internet en mobiele telefonie en noem het allemaal maar. En um, ja, Je hoeft niet alles in je werk kwijt te kunnen. Je hoeft ook niet alles privé kwijt te kunnen. Dit hoeft allemaal niet zo krampachtig gescheiden te worden. Dat is duidelijk. Er is wel vanuit de overheid ook bijvoorbeeld een, een discussie... Hè, over bepaalde opleidingen waar 0,0 baangarantie is. Nog stel, want dat geldt voor dierenverzorging. Stel, ik doe zo'n test bij jou en daar blijkt nou uit dat ik heel veel met dieren heb... Ja, en dan. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wat dat betreft... ook wel wat ambivalente gevoelens heb bij dat soort overheidsadvies. Want um, het is op zich natuurlijk heel verstandig om nu gewoon rekening te houden... met de realiteit van de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd kom ik ook de mensen tegen... die op een gegeven moment een zogenaamd verstandige keuze hebben gemaakt... en die uiteindelijk uh, niet op hun plek zitten of misschien zelfs wel vastlopen. Dus uiteindelijk kun je dan toch beter misschien uh, je talenten volgen... en wel iets te doen met dierenverzorging dan bijvoorbeeld... maar op een manier die je nu wel... Aansluit bij de arbeidsmarkt. Er zijn vaak veel meer dingen mogelijk dan je denkt. Ja, goed. Nou, mensen die er meer over willen weten, kunnen naar jouw website en Daar is ook dat werkboek uh, in te kijken. Iedereen heeft talent. Uh, de vragen die we net, uh, of de, tenminste de kleine tips die we net op een rijtje hebben gezet, zijn via onze site te vinden: lunch.ncv.nl. Dan verwijzen we ook door uh, naar, uh, naar die site van jou. Uh, dankjewel voor het gesprek, Gerdy Geersing. Graag gedaan. En uh, dank ook voor de hulp natuurlijk aan onze luisteraar. En uh, we kunnen trouwens nog vragen gebruiken voor deze rubriek. Dat gaan we de komende maandagen gewoon allemaal doen. Er staat een heel team van deskundigen klaar in de coulissen. Dus waar die vraag ook over gaat, dat maakt niet zoveel uit. Bijvoorbeeld ook over problemen op het werk. Daar horen we toch vaak uh, zaken over. Dus als je nou een concreet probleem hebt en uh, wilt dat graag uh, vatten in een vraag... leg hem vooral voor. Uh, met name ook jongeren roepen we op om, uh, om uh, te reageren. Want uh, ja, die lopen toch ook tegen allerlei problemen aan op de arbeidsmarkt. Kom maar op met die vragen. Mailen naar lunch.ncv.nl. Dus lunch.ncv.nl. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week duikt de verslaggever Anne van der Veen in de wereld van de kinderopvang. Daar gaat het al een tijdje slecht. Maar vakbond FNV luidt nu echt de noodklok. Er vliegen namelijk steeds meer mensen uit. En ook zijn er zorgen over de kwaliteit van de opvang. Anne, de zon schijnt vandaag. Ik neem aan dat er buiten wordt gespeeld. Ja, Jurgen, dat klopt. Joort. Allemaal kinderen hier op de achtergrond. Ze zijn lekker aan het buitenspelen, want het is uh, gelukkig mooi weer, hè? Heerlijk, ja, het is heerlijk weer. Dit is uh, Ragna Veurig. Zij is uh, locatiemanager van het Zand. Dat hoort bij Saartje. Dat is uh, een kinderopvang in Utrecht. En nu staan we hier heerlijk in het zonnetje. Maar het is wat minder zonnig, hè? Ja, het uh, uh, zijn slechte tijden nu uh, binnen de kinderopvang. En uh, nou ja, Saartje heeft daar uh, net als alle andere kinderopvangorganisaties ook mee te maken. We zien een, uh, een grote daling in de, in de kindbezettingen op al onze locaties. En dat baart ons uh, nou ja, best wel veel zorgen. Wat houdt dat in, vallen er al ontslagen? Uh, ja, ja uh, binnen Saartjes zijn, zijn we nu op het moment aangekomen dat er dus ontslagen gaan, gaan vallen. En dat is heel zuur. Voor ons en voor, de, voor de alle betrokken medewerkers. En hoe komt dat nou? nou ja, het heeft te maken met het feit dat uh, de kinderopvang uh, nou ja, duur is geworden. En uh, ouders uh, het uh, niet meer kunnen betalen. Maar het heeft er ook mee te maken dat heel veel ouders hun baan verliezen. En dat is dus waar wij nu ook tegenaan lo lopen. Ouders hebben geen werk en hebben daardoor ook geen kinderopvang nodig. Dus zien wij uh, onze kindaantallen dus uh, gigantisch dalen op uh, het kinderdagverblijf. Jullie zijn van acht naar vijf groepen gegaan, hè? Ja, dat klopt. Ja, we hebben drie groepen gesloten en we hebben er nu nog vijf over. En ja, er zijn, uh, van die vijf groepen zitten we op maandag en dinsdag uh, en donderdag nog vol. Maar de woensdag vrijdag uh, werken we nog maar met drie groepen. Nu ben jij locatiemanager. Betekent dat ook dat jij dit moet gaan vertellen aan je medewerkers? Uh, ja, ja, gelukkig krijg ik daar wel hulp uh, van, van de regiomanager en onze directeur. Maar uh, ja, ik sta natuurlijk het dichtst bij mijn eigen medewerkers op de werkvloer. En ik vind het ook het prettigst om uh, hun daar dan van op de hoogte te stellen. Kunnen jullie de kinderen nog wel de juiste zorg bieden? Of is dat ook lastiger? Ja, we kunnen de kinderen nog wel de, de juiste zorg bieden. Alleen merk je wel dat het steeds moeilijker wordt. Want je wil natuurlijk kwaliteit blijven bieden. Je wil continuïteit uh, bieden voor ouders en voor kinderen. Maar het wordt steeds lastiger als je contracten van medewerkers niet mag verlengen. Uh, als mensen worden ontslagen. Dan is het steeds moeilijker om dat zeg maar, rond te krijgen. Maar we doen daar echt ons stinkende best voor. Dus, uh, en tot nu toe lukt dat nog. Ik ga een weekje met jullie meelopen. We staan nu nog uh, veilig in een hoekje. Want dat uh, leek me nogal wat. Oh, die kleine kinderen rustig houden. Eén tip. Uh, nou, zelf rustig blijven. Als je zelf rustig blijft, dan straal je dat ook wel uit naar de kinderen. Dus dan komt het 9 van de 10 keer wel goed. Ze komen langzaam dichterbij. Nou ja, ik stort me er maar in. Helemaal goed. En de hele week zullen we horen Anne van der Veen dus in de kinderopvang. In de serie In de Praktijk. Zometeen is het Stand.nl. De 65-plus-korting heeft haar langste tijd gehad. Dat is de stelling. En nu moet je zeggen of je het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het laatste nieuws nu in het NOS Journaal. Hier is Marian Koekoek. In Spanje zijn niet twee arrestaties, maar is slechts één arrestatie verricht... in verband met de verdwijning van oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Zo'n 20 kilometer van Moersia zijn bij een huis bij een boomgaard... twee lichamen gevonden. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. De man en de vrouw zijn om het leven gekomen door een geweldsmisdrijf. En vrijdag was er al eens een inval in dat huis daar.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 Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl Jurgen van den Berg. Schaf de kortingen voor 65-plussers af. Die knuppel gooiden topeconomen Barbara Baasma en Henriette Pras... dit weekend in het Hoenderhok. Dat kwam ze op felle kritiek te staan van Henk Krol van de oudere partij 50+. Die vindt dat ouderen wel een bedankje kunnen gebruiken voor jarenlang hard werken. Gisteren gingen Baarsma en Krol met elkaar in debat in het tv-programma Buitenhof. En Baarsma legde daar, nog, legde daar nog een keer uit waarom ze dit plan heeft bedacht. Henriette Past en ik hebben aangegeven dat wij vinden dat het op dit moment dus heel ineffectief is hoe dat gebeurt. En als je dat geld op een effectievere manier wilt besteden... dan zou je ofwel überhaupt niet moeten discrimineren. En als je wil discrimineren, dan naar inkomen. Ik praat erover door met Rink van Splunder van de Oudere Bond PCOB. Hartelijk welkom. Ja. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. De 65-plus korting is een luxeproduct. Nee. Het is egoïstisch om deze korting alleen aan ouderen aan te bieden. Ja. En de laatste keuze. Ouderen in Nederland hebben het goed. Gemiddeld ja. Dat is toch een ja. Um, dan de stelling. En we roepen iedereen op, oud en jong, om daarop te reageren. De 65 Plus korting heeft zijn langste tijd gehad. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Naar de website is de mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. De 65-plus korting heeft zijn langste tijd gehad, euh, meneer Van Splunder. Zegt u dan eens of oneens? Daar ben ik het, daar ben ik het mee eens. Maar wacht en, even, u bent uh, van een oudere bond. Ja, ik ben, ben van een oudere bond. En dan, <laughs> dan klinkt dat misschien juist uit de mond van de voorzitter van een oude organisatie heel, heel vreemd. Uh, maar de uh, alge algemene ontwikkeling in Nederland is dat regelingen die gebaseerd zijn op, op leeftijd, dat die nogal eens ter discussie komen te staan. En zeker als er geen goede argumenten zijn op grond waarvan zo'n regeling is ontstaan. Als ik uh, nu kijk uh, naar uh, verschillende regelingen voor ouderen... dan hebben we in de afgelopen periode als ouderenorganisatie... en dat geldt niet alleen voor de PCOB... gezegd dat je uh, niet enkel moet kijken op grond van leeftijd... maar dat je veel meer moet kijken naar kansrijk, kansarm... en eigenlijk vooral rijk en, en arm. Ja. En als je met name langs die lijn zeg maar, zaken beoordeelt... of dat er een subsidie moet worden gegeven, een korting of een tegemoetkoming... dan is het veel redelijker om te kijken dus naar iemand inkomenspositie... als enkel naar de leeftijd. Heeftijd. Dus u ziet wel wat in dat plan van die beide economen. Ik vind uh, het plan van uh, uh, de economen. Uh, ik herken er wel, e wel iets in dat ze zeggen. ja, ik kijk er eens goed naar. Mij, maar ik van, ik vind, vind hebt een... voor inkomensafhankelijk. Ja, uh, inkomensafhankelijk, daar ben ik het mee eens. Maar ja. uh, dat laat onverlet dat ik het gewoon een heel slecht onderzoek vind. Ja, maar goed, de, de conclusie is dus dat daar wel wat mag veranderen. Uh, ja, maar als je een conclusie trekt uit een slecht onderzoek, uh, dan vind ik dat je toch eens even verder moet kijken. Wat markeert eraan dan? Dit is typisch een onderzoek van economen. ze kijken alleen maar. Naar de kant van wat kost het en welke groepen subsidieer je daarmee? Als je kijkt hoeveel ouderen, dat geldt overigens niet alleen ouderen, maar ook ouderen, een zeer grote groep, zeker de jonge ouderen, die geweldig veel vrijwilligerswerk doen, die mantelzorg verrichten, et cetera, et cetera, en dat ze dan gebruik maken, bijvoorbeeld van OV-kortingen, dus kortingen op het openbaar vervoer, dan vind ik dat je de ouderen niet alleen moet bekijken als een kostenpost, maar dat je ook als goed, goed onderzoeker, en dat vraag ik dan ook van een paar top-economen in Nederland, dat ze ook kijken naar wat het ouderen niet alleen een kostenpost zijn, maar ook het nodige opbrengen. En dat gedeelte is, heeft men achterwege gelaten, gelaten. Ja, want, en daarom vind ik het een slecht onderzoek. Onderzoek. Want als je het dus zou afschaffen, dan zou iemand die, die nu ouder is en misschien wel vrijwilligerswerk doet, zou dat misschien niet meer kunnen doen, omdat hij niet met het OV kan. Uh, ja, dat is, uh, dat is één uh. deel. En een, een andere benadering is, uh, er zijn nogal, uh, ik mocht net alleen maar met ja of nee antwoorden op de vraag, en toen was uw vraag via de positie, inkomenspositie van ouderen, en mijn reactie was dat ze het gemiddeld goed hebben. Mm -hmm. En ook deze economen, die kijken weer heel erg naar dat gemiddelde. Als je onderzoeken vergelijkt van een aantal jaren terug, tien jaar terug, over de inkomenspositie van ouderen ten opzichte van nu, dan is de positie een stuk beter. Maar de verschillen onderling, die zijn nog veel groter dan jaren terug. We hebben honderdduizenden mensen die alleen van de AOW rond moeten komen. Mm. Mensen, met name allochtonen, die nog geen volledige AOW hebben, ja. die op bijstandsniveau maar zitten. Dan, daarom en, deze, ik, en deze mensen hebben toch recht op een tegemoetkoming. Nou, maar daarom zeggen die economen ook juist, van, uh, als je nu kijkt wie, de, wie die kaart benutten en naar musea gaan, en zo, dat zijn vaak de ouderen die, die dat toch al deden, omdat ze gewoon uh, genoeg geld hebben om dat te doen. Ja, dat, uh, uh, dat klopt. Dus en het komt eigenlijk bij de verkeerde mensen terecht. Het komt, je, kan zeggen, je kan zeggen dat geld in een aantal gevallen subsidies bij groepen terechtkomen die niet meteen daarvoor bedoeld waren, maar dan mag dat nog geen legitimatie zijn om zonder meer te zeggen schaf alle regelingen en alle kortingen maar af, want dan doe je een hele groep mensen, hele grote groep mensen, en de maatschappij verschrikkelijk tekort. Ik, ik las nog een argument, laten we zeggen, voor uw verhaal, en dat is het isolement waar anders eventueel ouderen in terechtkomen. Ja, we hebben als PCOB op onderdelen gereageerd, en ik heb het voorbeeld al Genoemd van uh, mensen die uh, ja, uh, vrijwilligerswerk voor anderen verrichten. Maar zijn en, daarmee ook onder de mensen. Wat zegt u? Die zijn daarmee dus ook onder de mensen? zitten niet Die, achter zijn, die de... zijn daarmee onder de mensen, maar niet iedereen is in de gelegenheid... om uh, zeg maar het huis uit te komen, althans heeft de financiële mogelijkheden. En voor juist die groep is het een 65-plus-korting. Dat kan zijn om met een deeltaxi ergens naartoe te gaan. Dat kan zijn om gewoon een middagje van een oudere organisatie uh, uh, te bezoeken. Dat kan zijn een museumbezoek. Dat kan zijn, vult u het zelf maar in. En daarmee haalt hij deze mensen uit hun eigen omgeving... en weet je ze dan ook zeg maar onder mensen en in contact met mensen te brengen... Ja. Henk Krols had gisteren bij Buitenhof, de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. Hij noemde het plan beledigend. Bent u daarmee eens? Nee, ik vind het, ik vind het plan vind ik niet, vind ik niet, niet beledigend. Nogmaals, omdat er een enorme gradatie is tussen verschillende groepen van, van ouderen. Als het beledigend is, dan is het eigenlijk kortzichtig, zou ik dan zeggen, van deze onderzoekers, door met name de kostenkant te bekijken en niet de waardekant. Ja. En, en Krol zei nog meer, hè? hij zegt van ja, eigenlijk vind ik het, dit, dit is een cadeautje voor ouderen, moet je ze niet zomaar afpakken... omdat zij uh, eigenlijk een bedankje moeten hebben... voor al die jaren van hard werken. Ja, uh, dat, is heel dat is heel mooi gezegd. Uh, maar tegelijkertijd uh, geef ik aan... dat er ook uh, oudere, uh, ouderen zijn die onder deze regelingen vallen... en waar deze regelingen dus eigenlijk niet voor zijn, uh, niet voor zijn bedoeld. En dan moet je dus niet zeggen van... alle ouderen zijn zielig of alle ouderen zijn rijk. Nee, dat moet je wat nauwkeuriger bekijken. En ja, dat zou eigenlijk, de heer Krol, toch ook wel een beetje uh, meer mogen doen maar wel vaker dat de bonden het niet altijd eens zijn met de Krol... wat hij daar in de Kamer roept. Nou, we hebben in de, in de afgelopen periode uh, wat discussies gehad... wat gesprekken overigens ook onder, onderling. Op zich niet, niet verkeerd. Maar door zo nadrukkelijk uh, enkel het belang van ouderen uh, te benadrukken... Uh, loop je het risico dat je andere groepen, jongeren in het bijzonder... tegen je afzet. En daarmee loop je naar ons gevoel grote risico's... omdat je eh, bijvoorbeeld jongeren zich af kunnen keren... van collectieve regelingen en enkel voor het individu gaan. Mm -hmm. Nou, dan heb je een maatschappij... Die, uh, waar alleen maar het recht van de sterkste geldt... en niet meer een maatschappij... waar tussen verschillende leeftijdscategorieën... Uh, ja, toch, toch zoiets bestaat als solidariteit. Zet hij het uh, onnodig op scherp af en toe, dat debat? Uh, wij hebben in de afgelopen periode daar een aantal gesprekken over uh, gehad... en de heer Krol heeft aangegeven, ook bij die gesprekken... en ik moet vaststellen dat hij dat inmiddels ook een aantal keren... aan publiek heeft gedaan... Dat je zegt, ik uh, ben een belangenbaarder, ik ben een politieke partij voor ouderen, maar ik wil toch ook kijken naar kinderen en naar, uh, mm. en naar kleinkinderen. En ik vind dat je dat in het algemene zin, dat je dat nou, gewoon wat meer moet doen. Nee, is dat besef u ook bij uw achterban? Of zeggen die juist, nee, dat is goed dat Henk dit allemaal doet, want hij komt voor ons op? Nee hoor, uh, een groot gedeelte van onze achterban die zegt zonder, uh, die begrijpt de kritiek die wij wel eens gehad hebben op uh, 50 plus, uh, begrijpt hij niet helemaal wel als je met elkaar de discussie wat, uh, wat verder doorgaat. Door maar het is, en of dat het nou gaat over jong of oud... of dat het nou gaat over uh, allochtoon of autochtoon... het is niet goed. goed om groepen tegen elkaar af te zetten. Oh, ja. En dat is iets wat wij steeds proberen te voorkomen. Nog even over die, die ouderen die het dan uh, moeilijk hebben. Nu zegt die zijn er. Uh, er is pas een OESO-rapport weer verschenen over alle OESO-landen. Uh, het stond in NRC. En blijkt dat Nederland het kleinste percentage armoede kent onder, jong, uh, onder ouderen? Uh, ja, ten opzichte van, uh, van andere landen is dat, uh, is dat inder inderdaad zo. Uh, maar dat zo het laat onverlet dat uh, de groep met enkel AOW-uitkering of een hele kleine pensioenuitkering van een paar honderd euro op jaarbasis, dat die toch honderdduizenden mensen groter is. En dan heb ik het nog niet over de steeds groter groeiende groep, ja. met name allochtonen, met het onvolledige ja. AOW. Maar u, u zei daar ook al van, daar zou je dus iets voor moeten doen. En uh, nou, de mensen die het wel gewoon goed kunnen betalen, uh, die, die zouden niet zo'n kaart moeten krijgen. Uh, regelingen die zou, je, uh, die zou je veel meer toe uh, moeten, moeten spitsen en soms toe moeten kunnen spitsen ja. op, uh, op inkomen. Dus naar naar draagkracht, maar de uitkomst van de discussie zou wel eens kunnen, zo kunnen zijn... dat het zo lastig is om dat onderscheid zeg maar, in wetgeving of in regelgeving vast te leggen... dat men zegt, dan neem ik maar op de koop toe... dat in sommige gevallen de subsidie, de bijdrage voor de wat ja beter gesitueerde ouderen, dat mensen die toch kunnen behouden. Ja, want dat is natuurlijk het punt met dit soort dingen. Je kan dat bedenken, maar dan moet het allemaal gecontroleerd worden. Nou ja, ja. Daar, daar kan je dan gelijk ja. een hele blik ambtenaren voor ja. overtrekken. Ja. En dat kost ook weer een heleboel Precies de discussie van, van, dit, van dit moment. En uh, daarom uh, uh, zeggen wij van... of Nee, beginnen is met, met onderzoek uh, waarbij ook die waardekant in uh, beeld te brengt. Dat is, uh, dat is één. En uh, ik hou er zelfs gewoon rekening mee dat uh, deze rimpeling die deze twee... Uh, ja, Top-economen, zoals ze zich graag noemen, hebben veroorzaakt met een... wat mij betreft beperkte onderzoek okay. dat die rimpeling weer gauw is verdwenen. Is, zou er wat u betreft een, een inkomensgrens moeten zijn? Waar, even de ideale wereld. Mm. Hè? Dit zouden we wel kunnen doen, die inkomensafhankelijke pas dan. Uh, wat, wat zou, waar zou de grens dan moeten liggen? Ik, uh, spreek, geen, uh, ik spreek daar geen, geen bedrag over, uh, over uit. Uh, je moet... Uh, en dat maakt het juist soms zo, uh, zo complex. Je hebt mensen die uh, wonen in de stad, die hebben wat meer voorzieningen. Je hebt mensen die wonen op het platteland, die hebben heel weinig. En ook dat soort dingen. Maar je zou je, nu, je, zou je mee al... moeten laten rekenen. Ja. Maar je hebt nu toch ook allerlei toeslagen. Dat wordt ook vastgesteld. Die worden vastgesteld. En tegelijkertijd heb je iedere keer weer een, weer een discussie op welk niveau moeten ze liggen. En wordt er na de vaststelling geconstateerd dat een aantal personen waar die niet voor bedoeld is, dat je de regeling zeg maar, wel toegekend krijgt. En een aantal personen waar die wel voor bedoeld is, dat je er net weer even buiten vallen. En dat is het complexe. Ja. Maar goed, de Belastingdienst weet precies wat we allemaal verdienen, toch? Uh, ja, de Belastingdienst die heeft, die heeft behoorlijk inzicht, maar de Belastingdienst die die kijkt ook niet naar de persoonlijke omstandigheden. Die kijkt alleen maar wat staat er aan het eind van de streep... naar de inkomsten. En die kijkt bijvoorbeeld niet naar de bijdrage... op het gebied van, van vrijwilligerswerk, wat ik net als voorbeeld noemde. Ja. Er is nog een andere vraag in deze hele kwestie. Want nu gaat het steeds over 65-plussers. Maar zou dat ook niet gewoon voor 65 minus moeten gelden... dan die, die, die minder geld hebben? Uh, ja, als, ik, als je consequent bent en je zegt van... Uh, leeftijd, uh, dat zal uiteindelijk niet meer het criterium zijn. Een aantal wet, wetten uit, uh, uitgezonderd, denk eens aan pensioenen pensioenwetgeving. Maar in het algemeen zijn op leeftijd gebaseerde regelingen niet houdbaar. En dat betekent dat als je zegt er moet een ondersteunende maatregel komen dat die dan ook moet gelden voor uh, ja, minima of men, mensen uh, met een laag inkomen uh, onge, ongeacht de leeftijd dus ook ja. onder de 65 jaar. We, want we hebben het steeds over een 65 plus pas, maar fysiek bestaat die pas geloof ik al lang niet meer. Hè? Het is niet zo dat je een, een kaartje kan laten zien bij het museum als je daar Nee, uh, je hebt uh, museumjaarkaarten uh, je hebt overigens ook jongerenpassen, de C.E.P. Pas, die heb je. En je hebt in een aantal gevallen. heb je soms lokaal regelingen. Ja. Er is een, een regeling bijvoorbeeld. in de Oojevastpas. heet die, meen ik, in Den, in Den Haag. Den, in Den Haag. Ja. Uh, ik kom zelf in Leerdam. Daar uh, is uh, niet via gemeentes. maar uh, daar is via de uh, lokale middenstand. in overleg met oudere uh, organisaties. worden bepaalde kortingen gegeven. En zo zijn er lokaal. tal van regelingen. Soms sommige ken je. En daar zijn erbij. daar heb je eigenlijk geen weet van. Maar ik vind het wel mooi dat ze er zijn. Ja. Ik, ik vroeg me nog wel even af, van, uh, uh, voor die, uh, nou, laten we zeggen, nou, even de musea nemen. Die zullen toch ook op deze manier inkomsten mislopen... omdat dat die korting er bestaat? Ja, uh, ook dat is een, uh, is een punt uit het onderzoek uh, waar je nog eens over do door kan, uh, kan discussiëren. Want je kan zeggen, ik heb nu een aantal ouderen die komen binnen tegen een korting. Maar de vraag is of dat zij binnenkomen uh, naar het museum zouden gaan zonder korting. En het is net zoals dat een, een winkelier, een supermarkt, een reclame heeft van uh, twee pakken voor de prijs. Van één van of, uh, of anders. Ja dat mensen dan geneigd zijn om naar die supermarkt toe te gaan en het product te kopen. Zo is het ook, kan ja. het ook zijn met museumbezoek. Ja, ja. Um, u zegt eigenlijk van ja, nu komen ze nog en dan drinken ze daar misschien wat in de kantine en uh, noem het allemaal wel op, geven wat uit in het winkeltje. Dat die inkomsten hebben die musea dan wel, terwijl die mensen normaal misschien niet zouden komen als ze die pas niet hadden gehad. Als je, als je de zaak goed bekijkt, dan zou je dit soort elementen. Dus wat, bre wat leveren ouderen op voor de, voor de economie. Wat voor bijdragen door een consumptie, dan zijn het ook elementen die erbij een onderzoek moet, moet betrekken. En ook hier gaat het onderzoek van de economen. Gaat mank. U had het niet zo op die economen, had ik het idee al. Dank u wel. Ik, <laughs> voor nu, <laughs> meneer Van Splunderijs van de Ouderebond PCOB, Rienk van Splunder. Uh, zometeen gaan, kom ik bij u terug om de reacties door te nemen... want we uh, geven, de, mond, uh, of geven de, de radio nu vrij voor de luisteraars die mogen gaan uh, reageren. Op de stelling dus de 65-plus-korting heeft haar langste tijd gehad. Uh, voorlopig hebben duizenden mensen dat gedaan. Eens 37 oneens 63. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ik wil even reageren op de stelling van u... Uh, dat de kortingen voor ouderen ingetrokken moeten worden. Hè? Dat is de stelling. Dus. Ja. ja. En uh, dan zeg ik, als dat moet en als dat gebeurt... wat die twee dames zeiden, ik heb die mevrouw gisteren gehoord... dan vind ik ook dat alle kortingen ingetrokken moeten worden voor de studenten. En dan voor iedereen. Ja, en dan hè? niemand, geen korting meer op vervoer of wat dan ook alleen... Arme studenten die anders niet aan de universiteit kunnen komen... net als arme ouderen die anders niet meer in het ziekenhuis kunnen komen. Want die mensen worden gepakt. En die mensen worden ook gepakt die altijd een bezoek moeten brengen... aan een partner die in een verpleeghuis ligt ja, en ja. zo. En dan zeg ik, dan voor iedereen ja. en alleen heel goed selecteren. Gelijke monniken, gelijke kappen, zegt u, als dit al door moet gaan. Um, Stam.nl, goedemiddag. Met de vies bunden. Ik ben het niet eens met de bestelling. En ik ben het met de heer Van Splunder eens. Dat deze econoom. zich econoom noemende dames. toch een heel beperkt onderzoek hebben gedaan. En heel kortzichtig. Eigenlijk alleen maar naar de cijfertjes gekeken. Nee, niet alleen maar zich helemaal focussen. op datgene wat ouderen wel of niet opleveren. Het belangrijkste argument voor veel bedrijven om kortingen te geven is. om in de minder drukke uren extra inkomsten te genereren. Ja. En ouderen die kunnen in het algemeen overdag ergens naartoe of wat dan ook. Het beste voorbeeld is het reizen per openbaar vervoer. Ja. Daar heb je een kortingskaart, maar je mag niet op de drukke maandag... en op de drukke vrijdag reizen. Ja. Dus, en dan krijg je een heel ander beeld. En ja. ik denk ook dat veel bedrijven zeggen... laat in godsnaam voor een hele groep van mensen, onder andere de ouderen... laat die kortingsregeling maar bestaan, want dat zijn voor mij extra inkomsten... Ja. die kan ik anders niet zou hebben. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag met Piet van Es. Wat ik dus helemaal niet gehoord heb, ook door die uh, economen... dat is dat dit... Voor, niet, ik vind dat dit wettelijk niet kan. Want we hebben wel eens van leeftijddiscriminatie gehoord... en ik heb me al jaren verbaasd dat, uh, dat bijvoorbeeld ook bij de NS... mensen boven de 60 krijgen een dagkaart. Of kunnen dagkaartjes kopen. Mm -hmm. En mensen die eronder zitten niet. Ik heb het verbaasd, want... Want ook in de armen net wordt gezegd dat ouderen veel mantelzorgwerk doen. Maar dat doen jongeren ook. Dus ja. Alles wat ouderen doen, doet jongeren ook. Maar dus u vindt die kaart, die, die 65 plus korting... Ik zeg steeds een kaart, maar het is helemaal geen kaart. Die 65 plus korting, u vindt dat niet terecht? Die moet op, uh, opgeheven nee, worden? Nee, ik, ik, ik vind alles wat voor ouderen telt, telt ook voor jongeren. Want bijvoorbeeld hmm. waarjongens en, en mensen in de bijstand... die, die, die worden ook geïsoleerd. Dus ik, ik vind het allemaal zo... Kijk... Ik zou, ik zou eigenlijk vinden dat de rechter hier eens een uitspraak over moeten doen, Maar dit is wel pure leeftijdsdiscriminatie. Dank u wel. Stampenhoofd, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Schoffelmeijer in Helmond. Dag. Uh, nou, ik ben het er totaal niet mee eens. Niet dat ik er veel gebruik van maak als 73-jarige, maar waar ik het uh, wel mee eens ben, en ook zeker met Henk Krol dat er op de ouderen op dit moment al genoeg bezuinigd wordt. De AOW, pensioen. Ik heb 40 jaar gewerkt om deze maatschappij mee te helpen opbouwen. Mm -hmm. En als ik dan zie, en ik loop in Utrecht bijvoorbeeld op het station... en ik zie daar de jongeren met de ene app na de andere... en de ene iPhone na de andere, ik heb er niet eens één. Nee. Want ik moet gewoon zuinig aandoen omdat ik geen AOE-verhoging krijg... ik krijg geen pensioenverhoging, niets. Ah, maar u gaat ook weer een beetje in de strijd tussen jong en oud... Hè? en dat, dat zei meneer Versplunder net ook al, ah. daar moeten wij niet, niet in komen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik gun het jongeren die het hard nodig hebben ook van harte. Ja. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar, nee. maar wat in deze maatschappij op dit moment aan het gebeuren is... Dat is dat er alleen maar gekort wordt op ouderen. Ja. Continu weer. Nou, ik kan u verzekeren dat dat volgens mij niet helemaal waar is. Want uh, nou, we merken dat volgens mij ook, uh, elke maand weer. Uh, als we de loonstrookjes zien, dat, dat we allemaal uh, flink moeten inleveren. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Met Akeja Mels uit Amsterdam. Hallo. Uh, wanneer met de stelling bedoeld wordt dat. Uh de oudere mensen niet meer uh, voor minder geld mogen reizen... of voor minder geld naar een museum mogen, dan ben ik daar uh, niet mee eens. Want uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor oudere mensen... dat zij ook sociaal gezond kunnen blijven en uitjes hebben... en mensen kunnen bezoeken. Maar uh, wanneer er wordt bedoeld dat het meer inkomensafhankelijk wordt... zodat mensen die het al heel erg goed hebben na hun 65ste... dan misschien niet deze mogelijkheid hebben, dan ben ik daar... Uh, ja, dan ben ik het er wel mee eens. Ja. Inderdaad... Eigenlijk de nuance die meneer van Splunder ook maakte. Precies, ja. ja. En dat het misschien meer ook voor jongeren of mensen in de bijstand zou mogen gelden, ja. ja. ja. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Oh, ja. Ja, ik wil ook even reageren. Ik ben het oneens erover. Want ik, ik heb zelf ook maar een, een AOW met 100 euro pensioen, zeg maar. En ik ga enkele keer naar de bejaardemiddag. En, en die mensen die er ook zitten, die vinden dat zo geweldig... dat je dan toch nog gewoon ergens naartoe kan gaan, hè? Ja. En ik geloof inderdaad, als je echt een hoger pensioen hebt en je hebt een hoger inkomen, nou dan hebben de mensen toch graag wel voor over om de normale prijs te betalen in musea. Dus u, u, u maakt ook weer dat onderscheid: uh, afschaffen prima, maar juist voor die hogere inkomens. Nou ja, ik vind gewoon met anders. Nee, ik, ik heb wat zorg en huurtoeslag ook natuurlijk en zo. Ze, kan, ze kunnen dan best het inkomen, zeg maar. Dus uh, nou ja, via de belastingen uh, weten alles van je en zo. Ja. Dank u wel, bestamper.nl, Goedemiddag. Borg <lacht> maar, ja. Ja, u moet erom lachen. Ja, ik wel, ja. Want als we, voor, als we dat weer via de belasting gaan doen, dan moeten ze wekens opzetten. Uh, dit, deze twee economen, die weten natuurlijk helemaal niet waar ze over praten. Want het openbaar vervoer weet weten niet eens hoe het eruit ziet van binnen. Dacht je dat ze ooit een openbaar vervoer gebruiken? Nou, dat, doen, dan dat, is vol, dat is een aanname die je kunt u niet hard maken. Want volgens mij gaat hij mevrouw Baas ja, Dat Baarsma. kan ik dus wel hard maken. Ja? Want je hebt natuurlijk wel. Als je dus genoeg geld hebt, dan neem je of een taxi of misschien worden ze wel gereden. Nou, dat, maar, dat is toch nogal, niet waar. Ik zie ik, er heel veel mensen in dus de trein die, zitten. Ja, maar deze ook in de economie. Mijn voorganger die zei ook al van waar ze zich dus niet over. Uitlaten. Dat is. Ik heb dus ook zoveel jaar gewerkt en mijn pensioen gaat naar beneden. Ik ben al vijf jaar niet geïndexeerd. Uh, Rutte die zegt met het laatste kabinet dat is het beste wat er is. Misschien wel. Wij hebben het zoveel jaar opgebouwd. Hij na drie jaar breekt alles af. Dus als we het dus economisch uh, afhankelijk gaan maken... Op dan wordt het dus een tweedeling. Ja. Maar goed, er zijn toch ook heel veel jongeren, meneer, die, die, die nu zeggen... ja, ik moet nog maar afwachten of ik ooit nog pensioen krijg. Ja, nou, dat zie je dan wel. Ja, ja mooi. Hey, er zijn heel veel ouderen die zeggen van... nee, maar huis Oh nee, dat ging niet opeten. Moet ik voor mijn kinderen laten zeggen we het is... laten ze voor zichzelf zorgen. Ja, ja, dat is ja, wel sowieso. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Gerry de Jong. Hallo, Gerry. Ik ben het heel erg oneens met uh, deze stelling. Want ik vind dat deze dames, zoals die meneer bij u, die bij u ziet in de uitzending ook al verteld... ...deze dames hebben eigenlijk een beetje niet verder gekeken dan hun neus lang is. Ze hebben alleen maar gekeken naar de cijfertjes... ...en alleen maar gekeken van waar kunnen wij op gaan bezuinigen. En ik vind het een hele slechte zaak om dat op deze groep mensen te doen. De ouderen die uh, uh, er uh, flink warmjes bij zitten... ...die gaan echt niet met het openbaar voer. die zullen daar ook geen gebruik van maken. Maar de mensen die het zo hard nodig hebben of die vereenzamen of wat dan ook... ...die maken daar gebruik van. En die ga je pakken met deze maat. Regel. Daarnaast kost het weer een hoop geld, want je moet allerlei ambtenaren en dergelijke moeten dat gaan uitrekenen. En zo blijf je aan de gang. Ja, geen goed idee, zegt u dus kortom. Dan, nee, dank, voor het, dank voor het reageren. We gaan snel terug naar Rienk van Splunder. Die heeft hier bij mij in de studio meegeluisterd. Uh, hij is van de Ouderenbond PCOB. Uh, u had ook nog wat dingen opgeschreven volgens mij. Hè? Wat, wat vond u van de reacties? Uh, als ik kijk naar het onderzoek, dan is de kritiek die ik uh, op het onderzoek heb gegeven, die, die wordt gedeeld. Het uh, is, is beperkt. Uh, kijk naar de cijfers en uh, kijk niet naar de dingen daar rondomheen. Dus is eigenlijk niet geschikt om hier conclusies uit, uh, uit te trekken. Een aantal uh, van de uh, mensen die reageren geeft dat, uh, geeft dat aan. Uh, wat je uh, daarnaast ziet is dat uh, nagenoeg iedereen uh, zegt van uh, ja inkomensafhankelijk dat is op zich is dat een uh, goede benadering maar tegelijkertijd het punt een aantal mensen noemt dat punt wat wij in het eerste gedeelte ja. van het gesprek ook zeiden van ja, controleren. ja hoe, hoe kan je het controleren en is zoiets wel, uh, wel uitvoerbaar en dan zie ik ook bij de laatste reacties uh, eigenlijk mensen zeggen van ja laat het dan maar zoals het, uh, zoals het is maar goed als er op een gegeven moment de keuze gemaakt zou moeten worden dat je zegt van nou hier moet, hier moet op bezuinigd worden dan denk ik dat het draagvlak voor een, uh, wat meer inkomensafhankelijke benadering, dat die er, dat die er is. En uiteindelijk ook verschillende mensen die reageerden. Die zeggen, Ja, we discussiëren heel veel over die zogenaamde rijke ouderen, maar kijk ook vooral naar die groep, ja ouderen die qua inkomen gewoon een stuk, uh, stuk lager zit, daar moet je de zorg voor hebben en daar moet je vooral oog voor hebben dat die mensen het contact met de samenleving kunnen behouden. Ja. Je ziet het bij de bellers ook gebeuren, hè, en eigenlijk waar we het in het begin ook al even over hadden, en dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang, uh, dat, dat allerlei groepen nu toch naar elkaar gaan kijken en ook wijzen van ja, uh, en dat is eigenlijk een beetje de, de ruzie tussen oud en jong, en uh, u zegt ja, dat moeten we nou juist niet willen. Ja, dat is het, het slechtste wat je zou, uh, zou kunnen, kunnen hebben, dat is ook de aanleiding geweest dat uh, een uh, week of zes uh, zes geleden uh, een zestal oudere organisaties... en verschillende jongere organisaties met elkaar uh, een ingezonder stuk uh, hebben geplaatst. Waarbij ze juist gezegd hebben... het kabinetbeleid dat heeft dat dus weinig doordacht. Dat heeft tot gevolg uh, dat groepen tegen elkaar uit worden gespeeld. En dat is het slechtste wat je kan hebben. Ik heb dat eerder al, uh, al aan, aangegeven. En je moet met elkaar eens nadenken. Niet van de situatie van dit moment... maar naar wat voor samenleving zou je toe willen gaan... over 10 à 20 jaar. En welke bijdrage kunnen wij daar als jongeren of als mensen van middelbare leeftijd of ouderen aan uh, leveren. En dan zie je dat ouderen en jongeren met elkaar in discussie gaan. Ja. En dan zie je ook bij, uh, ja, zelfs bij onderwerpen als pensioen... dat uiteindelijk de conclusie is van een uh, collectieve regeling... die we met elkaar steunen, uh, zou het er, zijn er dus, uh, ja, regelingen... waar solidariteit tot een uitdrukking komt. En daar moet je gewoon ja. heel heel erg goed en uh, zorgvuldig mee omgaan. Uh, want ook daar zijn alweer allerlei plannen. Die jongere afdelingen van de politieke partij ja. hebben nu een pensioenplan gepresenteerd. Daar bent u dus niet blij mee. Uh, uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik niet echt, uh, niet echt blij, uh, blij mee. Uh, ik hou me dan heel even vast aan een initiatief... van een aantal andere organisaties Overigens ook politiek en vanuit de vakbeweging. Die een tijdje terug, een paar maanden terug... een vrij uitgebreid onderzoek hebben gedaan. Uh, en die tot de conclusie kwamen eigenlijk... dat een collectiviteit, uh, een collectieve solidaire pensioenregeling... Mm. eigenlijk iets is om te behouden. daar word ik verwezen naar Engeland... waar men afscheid heeft genomen van deze regelingen. Van die collectiviteit. Mm. En men eigenlijk, uh, ja, met een even naar Nederland kijkt van, god, die hebben toch de zaak... wat zorgvuldig benaderd ja. en geen afscheid genomen. Goed, nou ja, daar ging het vandaag niet over, Ik over dat pensioenplan. Het ging over de 65 plus korting. Duidelijke meerderheid vindt dat geen goed idee. 64 procent, 36 procent is het er wel mee eens. U kunt blijven stemmen op onze site, www.stand.nl. Riek van Splunder, hartelijk dank. Hij is van de Bond PCOB. Zometeen de EO met Dit is de Dag. Margje en Elsbeth samen. Ik wens u een prettige maandag.